Buiten is het 10 graden. Binnen zit Jeroen Wallaars. De complotdenkers, ze storten zich nu ook op elkaar. Zodanig dat Willem Engel vanmiddag liet weten dat hij echt niet voor de AIVD werkt. Wat zijn oude vrienden inmiddels wel denken. Ik moest denken aan een bevriende Rusland-expert. Die zegt altijd, pas als het Kremlin iets officieel ontkent... Nou dan kun je ervan uitgaan dat het gewoon waar is. Goedenavond en welkom bij dit Oog op Zaterdagavond. Een avond die niet helemaal rustig verloopt. U hoorde dat net in het nieuws. Wij praten daar natuurlijk over door. Over Rotterdam, maar vooral over de achterliggende vraagstukken. Wat verklaart de, de toegenomen polarisatie en is er een weg terug? En welke weg slaat de VVD in? Steeds vaker blijkt dat linksaf niet altijd meer vloeken in de liberale kerk is. Maar hoe kijken jonge VVD'ers daarnaar? Te gast zijn de fractievoorzitters van... Amsterdam, Rotterdam en Utrecht die dat komen vertellen. Het Formule 1 seizoen komt ten einde en wel in de golfregio. Drie wedstrijden nog en allemaal daar. Dat is geen toeval. Wat speelt daar? En wat speelt er in de VS? Waar een man op zijn sterfbed nieuwe informatie... over de verdwenen vakbondsleider Jimmy Hoffa heeft gedeeld. Dat allemaal na het nieuws van... Liberty! Zaterdag 20 november. Wij zijn een beweging die vinden dat mensen gelijkwaardig behandeld moeten worden... en niet dat de ene mee mag doen en de ander niet mee mag doen. Honderden mensen demonstreerden in Amsterdam toch tegen de coronamaatregelen... hoewel de organisatie het protest had afgelast. De reden daarvoor was een enorme orgie van geweld. Zo noemt burgemeester Abu Talib de rellen van gisteravond in Rotterdam... na het coronaprotest daar. Rotterdam doet niet meer mee! Dat is een vuurwapen! Waar is de schoten? schoten? Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Dat werd zo heftig. Politiemensen hebben, er, hebben echt in het nauw gezeten. Op verschillende momenten hebben agenten gericht geschoten. En dat gebeurt niet vaak. Veel Rotterdammers kunnen het best begrijpen. Het zal wel nodig geweest zijn, want anders doen ze het niet. Ze hebben geen goed woord over voor de ruilschoppers. Nee, dit is, uh, dit is niet de manier. Als Rotterdammer voor dit jaar je schaam je kapot. Bij het geweld raakten drie mensen gewond door schoten. Volgens demissionair minister Grapperhaus zijn 51 verdachten opgepakt. Er zullen er echt meer gaan volgen en het is gewoon lik op stuk en iedere cent schade vergoeden. Daar is deze uitbaatster van een lunchroom blij mee, want haar terras is compleet verwoest en daar heeft ze het zwaar mee. Ik heb respect voor iedereen's mening. Maar dit doe je de Rotterdamse ondernemers ook niet nog een keer aan. Ook vanavond was het in verschillende plaatsen dus onrustig. Zoals op Urk, in Roermond en in Stijn. Daar gooiden jongeren vuurwerk naar politieauto's. En ook vuurwerk bij de voetbalwedstrijd AZ-NEC. Het is geen licht vuurwerk ook, dat hierdoor de Alkmaarse supporters naar binnen wordt gegooid. Er zijn inmiddels supporters het stadion ingekomen. Die melden zich achter het doel en de scheidsrechter gaat de wedstrijd staken. Na een korte pauze ging de wedstrijd verder. Ook het duel Heracles-Fortuna werd tijdelijk stilgelegd. Even tussen de lessen door een energiedrankje nemen, dat gebeurt op middelbare scholen aan de lopende band. De VO-raad, de Belangenvereniging van de Scholen, komt met een oproep aan supermarkten. Ik zou het liefst zien dat die supermarkten een afspraak maken met elkaar. En dat ze zeggen van, nou ja, onder een bepaalde leeftijd dan worden bijvoorbeeld energiedrankjes niet meer verkocht. Ook dan kunnen kinderen... leerlingen het niet meer krijgen. Dan kunnen leerlingen het niet meer krijgen, precies. Ook kinderartsen vinden het een goed plan, want de drankjes zijn slecht voor de gezondheid. Wij zien ook kinderen met bijvoorbeeld hartkloppingen op de eerste hulp. En dan blijkt dus uiteindelijk dat iemand bijvoorbeeld heel veel energiedrankjes heeft gedronken. En daardoor het hart op hol is geslagen. Volgens deskundigen zitten er ook verslavende middelen in. Maar ja, zo zeggen de scholieren. Mag mensen zeggen, verslaafd aan koffie en wij zijn verslaafd aan Red Bull of Energy. Ik weet, het is gewoon, die smaak, dat is gewoon verslavend of zo. Ja. Yeah. En een opmerkelijke actie van een dierenasiel in Zwolle. Drie medewerkers hebben zich 48 uur opgesloten in een hondenkennel... om geld op te halen voor een speelweide. Ik denk dat het voornamelijk uh, een lachgieren brullen wordt met z'n drieën. Ja. Hun baas heeft zo zijn twijfels over de actie. Het is s'nachts koud, zegt hij. En er zijn nog meer uitdagingen. Voorstellen dat je dus twee dagen met je directe collega opgesloten wordt... Nou, dat vergt best wel. Uh, uh, ik zou er niet direct voor kiezen, laat ik zo zeggen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar één ding blijft natuurlijk voor in ons hoofd zitten. De vraag, hoe kon het zo misgaan in Rotterdam? Daarover ga ik praten met Marnix IJsink-Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Um, ik begreep dat u net voor het parool van maandag een opiniestuk hebt geschreven waarin u waarschuwt voor situaties zoals gisteren. Helaas wel, ja. Kijk, ik, uh, ik ben gespecialiseerd in wat uh, angst en onzekerheid in de samenleving doet. Gevoelens van veiligheid. Hmm. En uh, wat de gevolgen zijn op individueel niveau. En wat de gevolgen zijn op het niveau van de gemeenschap. En in die zin volg ik ook natuurlijk de covid-pandemie. Dus u kijkt naar de gemeenschap op dit moment. En ja. u zag op een bepaalde manier de tekenen destijds. Ja, Welke dat... tekenen zag u? Nou, kijk. Het, het helpt om die pandemie niet als één pandemie te zien, maar als twee. Je hebt een, een uh, pandemie van het virus. Maar die lokt allerlei reacties uit in de samenleving. En we krijgen in alle samenlevingen waar dit speelt... een soort pandemie van angst, onzekerheid, stress en frustratie. Mm. En als mensen angstig en onzeker en gestrest zijn... dan gaan ze zich op een andere manier gedragen. En een van de dingen, als dat lang duurt, worden mensen vermoeid... We krijgen kortere lontjes en we verliezen het vermogen om ons te verplaatsen in een ander. We trekken ons terug op de eigen groep en het eigen gelijk. Dat zie je allemaal gebeuren. Ja, dat zijn allemaal dingen. We hoeven maar de kranten open te slaan, Twitter te is, bekijken. Dat is heel logisch. Dat, mm. dat, dat, dat zijn patronen die je eigenlijk kunt voorzien. Ja. En die ook aan het begin van de pandemie al wat te voorzien waren, dat die zouden gaan gebeuren. Nou, ja. En ik volg het al een tijdje, je ziet het stress in jou steeds verder oplopen. Je ziet die vermoeidheid steeds verder oplopen. En dat betekent dat je polarisatie krijgt. Maar sommige mensen uiten zich ook door geweld toe te passen. Door te intimideren. Mm. Mm. En het zijn juist mensen die al meer dan anderen wat gevoelig zijn voor geweld waar je als eerste dat naar boven ziet ja. komen. En wat dat zag je mensen... dus ook in Rotterdam. Ja, want wat, wat, we, we zagen verschillende groepen in Rotterdam. Er ja. uh, wordt gezegd uh, mensen met een migratieachtergrond. Uh, jongeren, veel minderjarigen zitten ertussen. En veel voetbal uh, En veel hoelukers, hoelukers, ja. inderdaad. En die ja. hebben een geweldstraditie. Ja. Ja. Dus dat het daar zo omhoog komt, verbaast me niet zo. Had het de politie, want die verbaasden het wel... hadden die dit niet eigenlijk ook gewoon moeten weten? Want als u dit weet, dan ga je ervan uit dat zij het ook wel weten. Ja, maar ik waarschuwde dat dit... Uh, toenam en dat we er rekening mee moesten houden. Ik had niet verwacht dat uh, een paar uur nadat ik het uh, artikel bij het parool neerlegde, de boel al zou exploderen. Want ja. deze situatie kende ik niet. Ja. En als ik op de politie afga, dan hebben ze ook niet de signalen gehad die hierop wezen. Ja. Maar dat natuurlijk... het zou gaan gebeuren, Glashelder. Ja, het was alleen de vraag waar en wanneer. Waar en wanneer. En wat zou de trigger zijn? Ja. En dan hebben we, gisteren hadden we een interessante trigger... de aankondiging van het vuurwerkverbod. Dus de demonstratie ging over 2G. Als ik de Twitterberichten van sympathisanten volg... zie je ook dat heel veel uh, uh, het niet toelaten... van het publiek bij voetbal meespeelde. Ik denk zelf dat... maar dat zal natuurlijk zo direct nog uit de onderzoeken moeten komen. Ik denk dat het vuurwerkverbod een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Hmm. Hmm. Dit gebeurde nu in Rotterdam uh, Is dat nog opvallend? Of zegt u, uh, nou ja u zei het net Dit zou ook ergens anders kunnen gebeuren Maar Rotterdam ja, is natuurlijk eer... ook wel een stad Met, met, een, met een traditie met, een, uh, met, met inwoners Die zeker als je over de hooligans nadenkt Heel heftig kunnen zijn Ja, ja. en het valt ook op dat, uh, dat Bijvoorbeeld schieten bij dit soort demonstraties is Eigenlijk ken ik alleen maar uit Rotterdam hmm. Hmm. Dat is drie keer gebeurd in de recente historie Maar de vorige keer dat het zo explodeerde was, Begon het in Amsterdam Begon het op het Museumplein en daarna werd het overgenomen in andere steden. Dus je kan niet zeggen dat dit, is, dit is een typisch Rotterdamse probleem is. Nee. Wat zit hier nou onder? Want dat is natuurlijk ook de vraag, uh, hoe komen we hieruit? Nou, als je twee pandemieën hebt, dan moet je dus ook je aanpak op die twee pandemieën richten. En wat je nu ziet gebeuren, is dat in de nationale aanpak hebben we een aanpak gericht op de besmetting. De epidemiologische crisis, daar zit ook een wetenschappelijk team onder, het OMT. Die andere crisis hebben we niet zo'n aanpak op. Hebben we ook geen gebruik van wetenschappelijke inzichten op. En als u dat andere uh, ook een pandemie noemt, heeft dat dan ook de kenmerken van een pandemie? In de zin ja. dat het zich verspreidt, ja. snel, van mens op mens. Ja, ik zie het gemakkelijkste is om polarisatie en geweld ook te zien als een virus. Wat zich zo verspreidt. En wat dus, ik val in herhaling, ook die mensen als eerste pakt die daar toch al gevoelig voor zijn. Maar het kan dus uh, ook u en mij raken. Mensen die over het algemeen, laat bent ik voor mezelf u wel, spreken. Heeft, heeft u, bent u wel eens veroordeeld voor geweld? Nee, nou. nee, nee, maar ik kan me voorstellen als u zegt dit kan zich verspreiden. Dat, uh, ja, dat het ook mensen kan raken die misschien nu moe zijn, zoals u het net omschrijft. Ja. En van ja. moe boos worden en van ja. boos angstig worden en dat het, omzetten in. Nou, het krijgt vele vormen. En je ziet dus ook dat het aantal bedreigingen... Uh, via social media enorm is toegenomen. En dat zit veel breder. Ja. Maar kijk ook naar het politieke debat in de Tweede Kamer. Het spijt me zeer. Uh, Remkes opmerking uh, een tijdje geleden... bij de formatiebespreking was terecht. Het lijkt wel of we hier alleen maar met destructie bezig zijn. In plaats van constructief met elkaar te bouwen. Ja, dus je ziet het op het natuurlijk allerlei op, ja. punten zie je het terug. Ja. De ene reageert er anders op dan de andere. Maar ik ben niet vrolijk over wat er nog op ons af gaat komen, tenzij we die tweede pandemie gerichter gaan bestrijden. Precies, want u zegt voor die ene pandemie hebben we het OMT. Ja. Wat hebben we van die voor die tweede pandemie dan niks, nodig? Niks. Uh, niks. Eh, nee, nee. Ja, we hebben eerder de avondklokrellen uh, gehad. Die kon je ook aanzien komen. Een half jaar van tevoren heb ik bijvoorbeeld aangegeven... Ik zit heel dicht, diep in het werk van rond de Amerikaanse... het bij geweld bij de Amerikaanse verkiezingen tot geweld komt, let op. Daar maak ik me grote zorgen hmm, over. Nou, Elf dagen na Capitol ja. Hill hadden wij de avondklok. Ja. Ja. Ja. Maar u die... pleit in uw opiniestuk voor een polarisatie-MT bij wijze van spreken. Ja, maar dat gebruik ik vooral als metafoor. Ja. Om te zeggen, je moet echt die aanpak op een hoger plan brengen. Want het nare is dat ik strikt genomen niet in zo'n PMT geloof polarisatie MT. Dus ja, zo'n polarisatie management team. Dus ik vind die inzichten en die methoden van werken zijn eigenlijk nodig, maar ik ver... mijn ervaring van de afgelopen anderhalf jaar is, is dat het kabinet hier niet zo op adviseerbaar is. Nee. Rutte heeft niks met, zoals hij zelf heeft gezegd, sociologisch gewouwel. Ja. Nou, dit is geen sociologisch gebouw. Ten eerste is het veiligheidspsychologie en niet sociologie. Het is ook geen gewouwel, want alle dingen die we een tijdje geleden aangaven, dat gingen gebeuren in de samenleving. Zijn vrijwel allemaal Maar wat gebeurd. moeten ze dan doen? Uh, even heel goed aan zelfreflectie gaan doen. Of ze überhaupt adviseerbaar zijn. Kijk, laat zij uh, voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Ja. Die zei, uh, nou, dat, uh, dat geweld rond het voetbal, dat heeft niks met covid te maken. Mm. Dan denk ik, wat word jij dan slecht geadviseerd? Ja, Maar los van het advies, kunt u tot slot één ding... Aangeven Iets heel concreets. Waar, waar, wat het kabinet vanavond nog of morgen moet doen. Nou, het debat moet veranderen. Uh, Hugo de Jonge bijvoorbeeld gaat, is lang met gestrekt been het vaccinatie uh, debat ingegaan. Heeft geen begrip voor niet gevaccineerd. Hij heeft laatst iets geopend. Maar hier hebben we echt meer aan uitgestrekte handen dan uitgestrekte benen. Ik denk daarnaast dat er is een, uh, zeker in de lagere sociaal-economische lagen van de samenleving, stapelt het ongenoegen zich op mm. en met reden. Ja. En daar moet naar geluisterd we worden. Echt, echt oog voor hebben ja. en de hand uitreiken. In de hand uitreiken, aandacht geven en maatregelen nemen. Helder. Dank voor uw toelichting. Interessant. Marnix dan. Manix lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de hogeschool in Holland. bed this morning with a smile upon my face It's still there while I shave my chin But the reason's hard for me to trace I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile come from? It's a muscle that I raise my symptoms? Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, Oh Let your heart beat climbing And my doctor's diagnosis His opinion And I quote I write you a prescription And this is what my doctor wrote If it's love It has no season If it's love There is no cure If it's love And of this you can be sure If it's love you must surrender If it's love then you must yield If it's love the odds are slender Ja, van het nieuwe album van Sting was dit, If It's Love. Al bijna twaalf jaar, ja, over liefde gesproken jongens. Al bijna twaalf jaar is Mark Rutte de premier van Nederland... en zijn VVD is de grootste partij... met een nieuwe termijn van vier jaar opkomst. Het is bijna niet voor te stellen, natuurlijk... zeg ik tegen mijn gasten die ik u zo ga aankondigen... Het is niet, bijna niet voor te stellen, maar toch zal hij eens van het toneel afstappen of ervan afvallen, wie weet. En wie staan er dan klaar om het grote gat dat Rutte achterlaat te vullen? En voor welke koers staan zij? Op thema's als klimaat, stikstof, de vastgelopen woningmarkt, onderwerpen waarop de VVD al een tijdje toch een ander geluid laat horen... Zoals wel vaker is het zaterdagavond Politiek Café in het oog. Met in de studio drie lijsttrekkers van de VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Marijn de Pachtig uit Utrecht, goedenavond. goedenavond. Claire Martens uit Amsterdam en Vincent Karremans uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst um, om met u te beginnen. Uh, meneer Karremans uit Rotterdam, dat klassieke VVD-thema veiligheid... Um, law and Order, nou die order die was ver te zoeken gisteravond in uw stad. U bent er ook loco-burgemeester. Um, is voor u nou duidelijk hoe dat zo uit de hand kon lopen daar? Nou kijk, ik zou, ik zou die stelling wel willen betwisten. Want ik denk dat die order er uiteindelijk wel was. Want in een paar uur hebben wij gewoon dat allemaal weer te herstellen. Ja, maar er moest wel even wat gebeuren voordat het zover was. Ja, toch? Het, is, het is flink uit de hand gelopen. Het en het en de burgemeester van de beelden. Ja, en ik ook. Uh, en heel veel Rotterdammers, en, en ik zelf ook, uh, zijn ontzettend boos over wat er gebeurd is uh, gisteravond. Uh, want dit heeft niks met uh, Rotterdammer zijn te maken. Nee. Je eigen stad sla je niet kort en klein en ja. dat is wel gebeurd. En uh, we moeten het allemaal nog gaan onderzoeken hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Kijk, wat ik wel weet, ik, ik, ik word dan uh, als Loke burgemeester op de hoogte gehouden van wat er gebeurt uh, in de stad... En bij de burgemeester en ik kregen een bericht. Uh, iets voor achter dat er honderd man op de koolsingel waren. van een demonstratie die ook niet was aangemeld. Ja. Dus we krijgen normaal gewoon een overzicht van wat er, wat er normaal aankomt. Nou, en dat escaleerde heel snel. En de politie zat er wel heel erg bovenop. Ja. Dus die hebben daarna gelijk opgeschaald. En, uh... en denken jullie dan ook um, op dat moment, of misschien later, of misschien nu. Uh, aan hoe landelijk beleid kan ontsporen in de gemeente? Nee, daar denken we niet aan. Het enige wat wij denken. U ziet is... geen verband tussen wat er landelijk aan het gebeuren is rond COVID, 2G, et cetera. Nou, als, en, en... Als, ik, als ik heel eerlijk ben, het enige waar wij dan op dat moment bezig zijn is het, is het herstellen van de orde in de stad. Zou, dan ben we. ik niet bezig met, met ingewikkelde sociologische analyses uh, uh, en te kijken van wat, nou, hoe heeft dit nou ooit kunnen gebeuren. Nee. Uiteindelijk vind ik, vind ik dat ook hier voor dit soort kracht geen legitimatie bestaat. Nee, daar zal je. Dus kan hartstikke gefrustreerd zijn. zijn over van alles en nog wat. Maar uh, en daarvoor heb je ook het recht om te demonstreren in dit land. Hmm. En dat faciliteren we ook. Daar zetten we ook politiecapaciteit voor in om dat allemaal goed te begeleiden, maar uh, geweld plegen op deze schaal, dat, uh, dat doe je niet. Ja, Claire Mertens, uh, Martens, pardon, ook in Amsterdam waren vandaag meerdere demonstraties. Ging nu goed, is ook niet altijd het beeld. Nee, maar ik vind ook dat we moeten benoemen als het wel goed gaat. We waren er dus op tijd bij. Ik weet ook bijna zeker dat er veel contact is geweest tussen Amsterdam en Rotterdam. Uh, blijkbaar heeft dat uh, uh, geholpen. Uh, de politie zat er bovenop en het is rustig gebleven. Ik ja. hoop ook dat het dat blijft vannacht. In Utrecht was een woonprotest. Uh, Marijn de Pachter, dat verliep allemaal goed. Uh, maar het eerste onderwerp van vanavond, het wonen uh, in ons land, dat verloopt een stuk minder goed. Er is woningnood. Zelfs met een bovenmodaal inkomen kun je de gemiddelde huizenprijs in Nederland eigenlijk amper meer betalen. Is volkshuisvesting bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie eigenlijk wel in veilige handen? Ja, zeker. Juist bij ons. Uh, als je kijkt naar de Utrechtspolitiek, politiek, is de Utrechts VVD juist altijd de partij die echt uh, vooraan staat bij het bouwen van nieuwe woningen. En uh, ja, we zien nu juist dat de afgelopen jaren bijvoorbeeld een uh, plek als een polderijnenburg, waar je 40.000 woningen kan bouwen, de hele tijd wordt tegengehouden. En 40.000, dat is evenveel als Hilversum, wil ik maar even zeggen. Ja. Uh, maar de VVD uh, heeft natuurlijk de afgelopen 11 jaar geregeerd en in die jaren is er van bouwen, bouwen, bouwen eigenlijk helemaal niets, niets, niets terechtgekomen. Nou, je moet ook natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is om besef te hebben dat het natuurlijk toen de, toen, kijk naar elf jaar geleden was er een crisis gaande. Uh, en inderdaad, achteraf gezien had, had je dan beter in die tijd nog gewoon kunnen doorbouwen. Maar we ja. dachten toen allemaal van, joh, al die nieuwbouwwoningen die staan straks leeg. Dat was een hele andere tijd. Ja. Uh, en nu. Uh, zie je dat er juist heel veel vragen naar woningen. Ik kan ook heel veel mensen om me heen die echt moeite hebben op de woningmarkt. Nee, vinden dat, is, dat, dat is duidelijk dat er veel en, vragen is natuurlijk. Maar Claire Martens, um, ja. uh, is het zo dat de VVD te weinig heeft gedaan daaraan dan de afgelopen periode? Nou, ik denk sowieso als we nu reflecteren op uh, wat er is gedaan, dat iedereen meer had moeten doen. Uh, ik ben natuurlijk raadslid, dus ik reflecteer graag nou, op de wat VVD, er lokaal dus gebeurt. Daar hebben we het vanavond even over. Nee, nee, absoluut. Maar uh, laten we eerlijk zijn, ook lokaal draaien aan de knoppen, met betrekking tot grondprijs, met betrekking tot erfpacht, uh, hoe groot de percelen zijn. In Amsterdam Waarom hebben we het milieu- en klimaateisen waardoor investeerders weglopen die we toch echt nodig hebben. En dus als je bedenkt dat je ook meer kan bouwen hè, waar je lokaal over gaat, eh, waar je landelijk ook absoluut nodig hebt. En zelfs kunnen we nadenken over, heeft de Europese centrale bank hier nog invloed in op de rentestand? Hè? Het, het speelt zich op elk niveau af. Mm, en ook op het niveau van de VVD natuurlijk. Dus. En ook absoluut op het niveau van en, de VVD. En wat heeft de VVD dan fout gedaan? Even, even een beetje zelf inzicht. Wat wij fout hebben gedaan. Ja. Nou ja, ja, wat je ziet en wat ook een onderwerp is binnen onze partijen... het opkoopverbod bijvoorbeeld. Hè, dat zijn allemaal maatregelen waar wij hier alle drie aan tafel... Uh, groot voorstander van zijn. Omdat ook wij ervaren als VVD'ers dat het moeilijk is om een huis te kopen. Ja, en en dat betekent even voor gedaan. de helderheid dat investeerders... Uh, niet een huis mogen kopen om het te beleggen... maar dat je er zelf in moet gaan wonen. Nee, ja, ik heb het dan wel echt over hele blokken. Hè. Oh, het is yeah. natuurlijk in mijn ogen wel echt een groot verschil... tussen één appartement hebben uh, en een heel blok opkopen. En ik denk dat we dat moeten voorkomen. Want als we dan die woningen bouwen... Van wij zeggen bouwen, bouwen, bouwen. Moet je ook zorgen dat die in handen komen van Amsterdammers. Ja, misschien hadden wij dat eerder moeten doen. Ja, want Vincent Caramans, het was Blok die buitenlandse beleggers hier naartoe haalde. En zei: Joh, hier kan je prachtige huizen kopen en prachtige winsten maken. Uh, had dat achteraf ja, niet nee, genoeg? Ja, dat, dat filmpje ken ik ook, dat was een keer bij Lubach, inderdaad. Uh, nou, nu is het zo dat die buitenlandse belegger beleggers zonder Stef Blok de weg naar Nederland ook wel. Te, uh, ja, we, maar er te te was vinden. ook informatie die. Nee, blok maar ik snap, ik snap het wel. En ik, ik denk hè? ook, als je terugkijkt van, nou, wat hadden we nou beter moeten doen? Kijk wat Claire zegt, klopt helemaal. Kijk, bouwen doe je op lokaal niveau. Bestemmingsplannen. We worden niet vastgesteld in de gemeenteraad. Of wel in de gemeenteraad en niet in de Tweede Kamer. Precies. Um, maar wat we misschien achteraf beter hadden moeten doen... is dat het um, de regie vanuit landelijk veel uh, sneller... Uh, of tenminste dat het naar de Tweede Kamer... of naar landelijk had moeten worden getrokken. Ja. Uh, omdat heel veel lokale gemeenten... gewoon heel erg aarzelen met bestemmingsplannen... Met, uh, met het vrijgeven van grond... met het bouwen van woningen simpelweg. Dus niet meer bang zijn voor een iets grotere rol... voor de centrale overheid. Je moet het op een gegeven moment gaan aanwijzen. Want nu zijn er heel veel gemeenten... Marijn had het net over Utrecht. Daar zijn, daar zijn polders die leggen. Nou ja, dan uh, maak je maar gelijk even politiek... een links college vol met zonnepanelen in plaats van huizen. Nou, ja. Ik denk dat je dan als overheid veel als landelijke overheid... gewoon die regie moet pakken en moet zeggen... nee hey, jongens, wij gaan daar geen zonnepanelen aanleggen. We gaan die zonnepanelen aanleggen op die huizen. Over regie gesproken. Um, uh, stikstof, stikstofproblematiek en bouw... is natuurlijk nauw aan elkaar uh, geleerd. Uh, zitten hier uh, petrolheads aan tafel? He, bedoel, uh, Hebben jullie auto's? Rijden jullie auto's? Rijdt er iemand hier elektrisch? Ik heb geen auto. Geen auto? Een VVD'er zonder heb, auto? Ja, dat is fascinerend. Hè? Die zijn er ja. ook. Ja. <laughs> ik heb, sinds ik een kind heb, heb ik een auto. Daarvoor had ik ook geen auto. Ja, ja. En voor wie aan tafel van de drie was uh, van 130 naar 100... Nou echt een rotmaatregel. <laughs> nou ja ik, ik, ja, ik was er vrij uitgesproken over. Ik denk, als dat ons grootste probleem is in Nederland, dan zijn wel echt alle problemen opgelost. Ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je elke dag uh, grote afstanden rijdt, uh, dat het ontzettend vervelend is en het scheelt gewoon tijd. Want even voor de helderheid, het was premier Rutte die zei toen dat vanwege de stikstof naar beneden werd bijgesteld, jongen, wat een rotmaatregel voor een vroem vroem partij. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat vinden. Ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik rijd een, een gouden open Corsa uit het jaar 2009, af en toe, als ik naar mijn opa ga. Um, dus uh, ja, het is denk ik heel afhankelijk um, per persoon. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit op dit moment onze grootste uitdaging is in de samenleving. Maar is er dan iets, aan, iets anders aan de hand? Ik bedoel, een andere generatie die hier zit en die uh, op een andere manier over nou ja, dit soort onderwerpen denkt? Nou, ja, ik denk vroeg vroem. Kijk, ik ben nooit zo'n autofan geweest en ik denk dat vooral de auto staat voor, uh, laten we zeggen, de hardwerkende Nederlander die gewoon uh, naar zijn baan moet. En als jij in Amsterdam woont en in Rotterdam werkt, ja, dan is het wel fijn als je een beetje door kan rijden, dat je op tijd thuis kan zijn bij je gezin. Nou, daar, dat is, natuurlijk, daar is het wel vervelend voor. Maar um, uh, als het gaat over een nieuwe generatie, ja, natuurlijk. Want dat, dat is ook een partij um, die zich ontwikkelt. Hè, dit is, dat is ook logisch, want de, de, geen enkele partij is meer zoals die vier, van 40 jaar geleden. Dus, dus partijen ontwikkelen zich ook en de VVD ook. Dus ja. wij gaan ook tegen uh, dingen anders aankijken dan we misschien uh, een paar jaar geleden. Ja, ja bijvoorbeeld Bijvoorbeeld klimaat, als we het dan daarover hebben. Hoewel dat natuurlijk allemaal wel haalbaar en betaalbaar moet. Nou, ik heb voor. Ja, nou ja, goed. Als jij heel graag wil dat wij zeggen van we gaan vooral voor onhaalbare doelen en onbetaalbare maatregelen. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet wat, wat volgens mij de bedoeling is. Nee, maar, maar de, de, wat daar achter zit, is, het, is ik, natuurlijk dat de VVD vaak op de rem leek te gaan staan ja, en, uh, en, en riep haalbaar en betaalbaar. Ja, terwijl ik in het college zit. Ik ben ook burgemeester van een college uh, die uh, een record uh, investering doet in de energietransitie. Nog veel meer in Rotterdam dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Sorry, ja. Claire. Maar het is, uh, uh, dat is wel, uh, en dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En ik, wij, wij zijn ook van de generatie volgens mij die in 2000 de, nog wel ik kom uit 86. Uh, die in 2000 de, de verkiezing van Bush versus Gore uh, meemaakte. En ik weet nog dat ik daar gewoon wekenlang mee uh, met die uitslag in mijn maag zat. Want ik dacht, nu heeft Bush gewonnen, nu gaat het klimaat naar de knoppen. Zo zijn wij uh, uh, groot geworden. Dat is onze generatie uh, uh, VVD'ers, mensen die dat allemaal hebben meegemaakt, heel bewust. En dus ook die zorg voor het klimaat hebben en die urgentie voelen om dat op te lossen. Maar Marijn uh, de Pachter uit Utrecht, zijn jullie dan nog wel rechts eigenlijk? Ja, je, kijk, wij, wij, kijk, wij zijn liberaal. Uh, wij zijn een liberale partij. En dat, uh, ja, dat links-rechts... Sinds wanneer zijn... is klimaat links? Ja, ja precies. Wel, sinds wanneer is nou ja, klimaat... Goed, sinds wanneer is de VVD links? Nee, maar de VVD is ook helemaal niet links. Nee. Maar nee. klimaat is ook helemaal geen links onderwerp. Dus, nee. dus en uiteindelijk denk ik, als je... Uh, ja VVD heeft de afgelopen, uh, laten we zeggen, twaalf jaar. Je kan er van alles van vinden. En daar, zei, daar zit zeker ook de rechte kritiek uh, in. Maar heeft wel twee crisis uiteindelijk uh, op weten lossen. Onder leiding van Mark Rutte. Nou, dit is er nog een De klimaatcrisis, ik zou zeggen... Ja. Uh, problemen aanpakken uh, en gaan. Ja, Kijk, wat ik hier nog niet hoor, is dat we, volgens mij kennen wij alle drie uh, mensen in onze directe omgeving die echt uh, op heel veel punten met de VVD uh, eens zijn, maar uh, bijvoorbeeld afgelopen februari, maart, echt zeiden van ja, op klimaat vinden we, vinden we de VVD toch nog niet duidelijk genoeg. En ik, uh, wij weten allemaal wat in het verkiezingsprogramma van de VVD stond, dat we daar echt wel stappen wilden zetten. En ik ben nu blij dat, dat het NWS ook opvalt, dat we inderdaad daar een beweging op maken. Ja, nou ja, er valt ons nog iets op, namelijk dat jullie dat willen gaan financieren. Althans dat blijkt uit de treinstukken. Um, door de staatsschuld te laten oplopen. En met dat bedoel ik dan. Uh, verder gaan dan wat de EU wil. Uh, om uh, de uitstoot van CO2 te beperken. Dat is toch opvallend. Nou ja, misschien ja. kan ik daar ook wel op toelichten. De treinstukken zijn van het CDA en de VVD. Ja. Uh, dus het is nu Gissen. Uh, uh, welke paragraaf uh, van wat is. En ik denk dat we dat ook wel echt scherp moeten hebben. Volgens mm. mij heeft Sofie Hermans heel terecht gezegd, heel mooi, van hè, wij, wij zijn nooit de koploper geweest op dit onderwerp. Uh, dat moet misschien wel veranderen. Ook maar het is toch wel jullie ons, akkoord? Het is uh, toch wel samen nou, tot stand gekomen? Volgens mij is het verkoor. geen akkoord. Volgens mij zijn het uh, trendstukken. Ja, nee, Het heeft geen um, status, maar u weet dus ook hoe dat ik werkt. Wil aan, die, aan die hetse uh, ga ik ook absoluut uh, geen bijdrage leveren Hetsen? op dit moment. Ja, het is, uh, we weten niet van wie het is of wie het heeft geschreven. Oh. Ik denk dat er hele mooie uh, stukken in staan. Ja. Stukken waarbij misschien twijfel bij hebben. En maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Komt dat misschien um, ook omdat er iets over migratie in staat wat voor de VVD toch wat ingewikkeld is? Meer migratie. Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik in mijn omgeving vrij weinig mensen heb gesproken die hier echt slapeloze nachten ja. van hebben. Vincent, ik weet niet hoe dat bij jullie... Uh, uh... Nou, oké. Okay. Ik, okay. ik denk dat dat klimaat, dat dat helemaal niet dat dat juist is wat onze kiezers graag willen. Uh, Zelfs als de staatsschuld daarvoor moet oplopen? Nou, ik denk dat, dat mensen inzien dat als we dit niet aanpakken... we nog een veel groter probleem hebben. En we moeten maar zien hoe dat financieel uitwerkt. Want de, die stukken nogmaals, ja, dat zijn maar treinstukken. En eh, ik heb ook wel eens coalitieonderhandelingen gedaan. Daar wordt, slingert echt van alles rond. Dus je moet echt maar afwachten wat er ja, uiteindelijk in Maar in, het, in de in laatste fase komt. van een informatieproces... aan een van ja, de formerende partijen dat snap lezen... Dat is, is natuurlijk niet anders Maar toch zou ik zeggen, wacht even realiteit. wat er in het regierakkoord komt. Nee, dat is duidelijk. Dat is ja, duidelijk. Ja. Um, ja, goh. Degene die deze vernieuwing natuurlijk allemaal het beste vorm kan geven... dat is de man die uh, er al twaalf jaar zit, nietwaar? Ja, Mark Rutte zit volgens mij nog vol energie. En ik sta nog vol achter hem. Ik ben vol vertrouwen in dat hij inderdaad nog, uh, nog vier jaar... hier zeker vier jaar de leiding aan kan geven. Ja, maar is dat geloofwaardig als er zoveel veranderingen hier over tafel gaat... en zoveel nieuwe geluiden en zoveel nieuwe ideeën over een toekomst... dat dat dan wordt uitgevoerd door iemand die uh, nou ja, af en toe ook heel andere ideeën heeft of heeft gehad... Uh, absoluut. En ik denk dat dat heel typisch is voor de VVD... dat we allemaal andere ideeën hebben. Dat maakt ook dat, het, uh, dat we het eigenlijk zo lang uh, zo goed volhouden... dat je uh, door soms de grootste het en van en soms het land het te zijn. kan denken. Nee, ik denk dat we het er heel goed met elkaar over hebben... welke kant we op moeten. En uh, volgens mij, voor mij in ieder geval ook... is, is absoluut Mark Rutte op dit moment uh, de man om dat uh, te doen. En ondertussen worden er heel veel talenten en mensen... Ja. om hem en in het land um, um, klaargestoomd uh, om deze rollen te pakken. Net als mensen ons de ruimte ja. geven om nu lijsttrekker te zijn... in de grootste uh, plaats van het land. Ja. Ja, Vincent, Vincent Karamans, ik vraag het natuurlijk ook, um, omdat er in NRC bijvoorbeeld vandaag opnieuw een verwijt richting Mark Rutte werd gemaakt, dat hij eigenlijk de grootste vertegenwoordiger van de zogenoemde pragmacratie is. Dus uh, democratie, maar dan nou ja, zonder echte visie, maar een beetje handelen naar bevind ja. van zaken en hoe de media daarop reageren. Ik, ik snap dat u hier Mark Rutte niet gaat afvallen, dat vraag ik ook niet. Maar kunt u zich voorstellen dat er in die termen over uw partij en uw partijleider gesproken wordt? Ja, maar ik, kijk, ik ben een achtergrond ondernemer. Uh, en voor mij, ik vind dat die pragma... Hoe noem je dat ook weer? Pragmacratie. Nou, ik zou er ook graag pragmatische tegenwoordiger democratie. van willen zijn eigenlijk als je, dat zo, als je dat zo zegt. Kijk, ik denk wel in zo'n ingewikkeld politiek uh, landschap als we hebben in Nederland. Met een enorme versplintering. Dan heb je toch het liefst iemand die weet hoe je uh, daarmee uh, dingen kan bereiken. Uh, uh, mensen uh, partijen bij elkaar kan brengen. Uh, deals kan maken. Problemen kan oplossen. Dat is uiteindelijk wat mensen willen. Weet je, er wordt... Er wordt maar er dat wordt, dat dus soms geen visie betekent of dat de visie van dag tot dag kan verschillen... Dat ja. maakt dan maar, maar, in mindere mate jij, als, als uit. Terwijl als, jij, als ik u zo hoor en het ja. gaat over klimaat. Ja. Dan heb je als gewoon jij een je hele andere over, klimaat, over. Klimaat, Als jij je zorgen maakt over veiligheid. Als jij die beelden ziet van, van gisteravond. En denkt van ja, dat, dat kan ook bij mij uh, in mijn stad gebeuren. Dan wil je toch iemand die die problemen oplost. Mm -hmm. En dat is voor mij is de partij. Is VVD de partij die die problemen oplost. Mm -hmm. En ook een partij ja. voor de stille meerderheid. Ja. Ja. Dus die mensen die zwijgend toekijken. En, en gewoon willen dat dingen goed geregeld zijn. En kijk en dan kan je voor, Voordat dit een zendtijd voor politieke partijen wordt <laughs> <problemen> op, <laughs> um, toch nog even richting de gemeenteraadsverkiezingen tot slot. Um, die komen er in maart aan. En ja, jullie zijn eigenlijk de eerste die naar de kiezer gaan. Met hoe ja. je het ook wendt of keert. Het, het resultaat van wat Mark Rutte dan voor de liberalen heeft, mee, heeft binnengesleept. Uh, dus meer wonen voor, voor middengroepen, Boeren uitkopen. Meer klimaat. Minder hard rijden. Nou, de, de contouren worden langzaam duidelijk. Uh, mevrouw Martens, niet bang om de, de oude klassieke VVD'er uh, voor de schenen te schoppen? Nee, nee, absoluut niet. En uh, uh, wij hebben een, een, een heel uh, gevarieerd programma op uh, de klassieke onderwerpen als economie en veiligheid, uh, waarmee uh, eigenlijk alle VVD'ers elkaar vinden. Dat is echt, denk ik, de lijm in onze partij. Uh, we gaan zeker een aantal vernieuwingen doorvoeren op woningbouw, op klimaat. Maar, maar bent u niet bang dat de mensen, en ik bedoel dat niet disrespectvol... Ja maar half grappend, namelijk met de blauwe blazers en de parelkettingen, daar wat minder blij mee zullen zijn? Ja, uh, ik denk dat het wel meevalt. Ik heet ook Claire en ik loop inmiddels ook niet meer met een parelketting, uh, <laughs> um, om daar maar een grap over te maken. Uh, en dat is echt een uh, prehistorisch beeld um, van de VVD. We zijn de grootste partij van het land, um, gewoon voor de middeninkomens. Uh, en mensen lopen gewoon op gimp in het weekend. Uh, dus uh, dat beeld uh, moet ik helaas wel echt ontkrachten. Ja, en ja. niet bang dat de flanken groter zullen worden, omdat op die klassieke rechtse thema's uh, migratie, uh, misschien ja 21 NVD, PVV uh, luider en duidelijker van zich laten horen, meneer de Pachter? Nee, uh, wij laten ons volgens mij op die thema's ook nog steeds heel luid en duidelijk horen op, op die thema's die je net noemt, op migratie, op veiligheid. Dus er uh, is geen sprake van dat, dat, dat de, onze partij, dat de VVD daar geen aandacht meer zou voorstellen. Nee, maar goed, hebben. ik kan me voorstellen, als jullie durven ook wat meer uh, naar links te bewegen of wat liberaler, nog liberaler te worden, dat je ook denkt, nou ja, dat gaat ook iets betekenen aan de flanken. Gaat ook iets betekenen voor de hele rechtsconservatieve volgens kant. Mij, volgens mij is het van belang dat, hè, wat Vincent net al aangaf, dat, we, dat onze partij ervoor staat. We problemen worden opgelost en in de, de realiteit van de dag, is dat je, dat je niet het alleen recht hebt, hè, alleen heerschappij hebt. Je zult moeten samenwerken. Dat betekent dat je ook oplossingen moet, uh, moet aandragen. En heel veel, van, uh, heel veel Nederlanders vinden dat prettig dat de VVD uh, altijd de partij is die ervoor aanstaat om, om, om ja. mee te doen en oplossingen aan te dragen. Ja, ja, dus een middenpartij te worden waarbij de flanken daar maar de gelaten ja, moeten worden. die soms. zijn vooral heel goed in problemen benoemen. Uh, en dat moeten ze lekker doen aan de zijlijn. Maar uiteindelijk zijn wij de partij die het oplost. Uh, en niet, ja, en, en dat doen we uh, uh, landelijk, maar dat doen we ook in heel veel gemeenteraden in het land, van uh, laten we zeggen van uh, middelburg tot en met Groningen. En hoe lang blijft u nog eigenlijk? Uh in Rotterdam zitten, of longt het hart wel het, eens? Het, dat, dat ligt aan de verkiezingsuitslag, Jeroen, van, uh, van maart 2022. En als hij nee, nou ja, een beetje goed uitpakt? Ik dan... ben net tweeënhalve uh, maand uh, burgemeester in Rotterdam. En dat is echt een waanzinnig mooie, mooie baan. Uh, dus dat, uh, dat, dat wil ik graag nog, uh, nog wel eventjes blijven doen. Dat zei Vincent Karremans van de VVD Rotterdam. En hier te gast waren ook Claire Martens van de VVD Amsterdam... en Marijn de Pachter van de VVD Utrecht. Ik wil jullie alle drie hartelijk danken. Dank je wel. Listen long enough to you. I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find the reason to believe someone like you makes it hard to live. I gave you time to change my Song Ricky Cole, Reason to Believe. Morgen Qatar, dan Saoedi-Arabië en het eindigt in Abu Dhabi. Nou, de kenners die weten nu wel dat ik het heb over de Formule 1. De laatste drie races van dit seizoen die zijn in de golfregio. En wij vroegen ons af hoe dat nou komt. En dat gaan we bespreken met schrijver en Formule 1-kenner Koen Vergeer. Goedenavond. Goedenavond. Hier in de studio en correspondent in de regio Judith Spiegel, ook goedenavond... Goedenavond. Hallo. Koen, uh, ik, ik begin bij jou. Uh, want de eerste race van dit seizoen was in uh, Bahrein, Dus oh, dan okay. hebben we in, precies, in totaal vier races uh, in, de, in de oliestaten dit ja. seizoen. Ja. Uh, is dat bijzonder? Nou, Je kunt er gewoon vijfde bij optellen ook. Want we hebben nog in Baku gereden ook. Kijk. Het is niet echt Midden-Oosten. Maar dat is wel zo'n Manhattan op, rand van, op de rand van de woestijn vol met jaarknikkers. Dus dat is ook een oliestaat met een heel rijk klein randje. En daar werd gereest. Dus, uh, maar goed, hoe dat komt? Ja. Um, dat komt door het geld. Denk ik. Uh, de benzine simpel. komt er uit de grond, denk ik. En uh, daar, zit, uh, daar zit heel veel geld in die staten. En een Formule 1 race organiseren kost een heleboel geld. Maar dat is dan niet vanwege uh, de, de benzine die in die uh, apparaten nee, daar, gegooid daar, nee, moet worden? Nee, daar worden ze rijk mee met die benzine. Uh, maar, maar ze hebben gewoon veel, veel geld. Dus uh, zij kunnen zo'n race heel makkelijk naar zich toe halen. Ja. En uh, er is ook een hele grote sponsor ingestapt in de Formule 1... die heel veel races sponsort, ook in Europa. Ramco, dat is een grote oliemarkt. De oliemaatschappij daar. En ja. die, die, die heeft dan natuurlijk veel. Hè, wie, wie betaalt, bepaalt, heeft veel in de melk te brokkelen. En die auto's die, die wedstrijden daar. Het staat daar naartoe. Judith, hoe, hoe Formule 1 gek zijn ze daar eigenlijk in de golfregio? Leeft het een beetje? Ja, het leeft wel. En ik vind het ook. Um, ik moet zeggen dat ik steeds ook een beetje moet grinniken... als ik hier zelf uh, over de weg rijd. En grote billboards zie met. Formule 1 en Saoedi-Arabië erop. Vooral die vind ik heel verbazingwekkend. Dat zo? Dat ik hem niet zien aankomen. Nou, kijk, Saoedi-Arabië is tot voor kort toch eigenlijk een land... waar helemaal nooit iets gebeurde op het gebied van een internationaal evenement. Mm. En dat is nu heel erg aan het veranderen. En de Formule 1, ja, die, die vind ik dan wel uh, grappig ergens. Ook omdat ik dan het, denk, hoe gaan ze dan dat doen met die champagne? Ja, ja hoe gaan ze dat dan doen met die champagne? Ja, dat gaan ze alsnog niet Antwo doen. Alleen, ja, dat, dat moeten we nog maar ja, zien. Com, Misschien com, dat, com uh, zegt het te weten. Antwoord, antwoord is ja? Uh, ja, rozenwater, een van de plakkere goedje wat ze gebruiken in Bahrein. Daar ja. zit geen alcohol in. Zo, en is het dan zo maar dat? Bachrein? Is het dan zo, Judith, dat, dat, dat dat bij jullie dan ook verstappen op de, op die posters hangt, dus dat je altijd even je hart kan ophalen als je daar rijdt? Nee, dat niet. Oh, nee. Maar wie is er populairder dan? dan? Hamilton? Hangt die er wel? Of, of zijn ze daarmee bezig met die tweestrijd? Nee, volgens mij zijn ze daar dan niet zo mee bezig. Het gaat meer om het hele evenement als zodanig en niet zozeer om de coureur zelf. Uh, maar het, het, wordt, het is wel een, een populaire sport. En is dat veranderd in de, in, de, in de loop der tijd? Zijn ze daar anders tegenaan gaan kijken? daar? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb wel het idee dat als het natuurlijk in jouw regio wordt gehouden... dat er meer aandacht voor is. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk nu wel heel prominent. Vier van de zes GCC-landen organiseren inmiddels een Formule 1. Dus ja... Zeg Koen, bij het, bij het voetbal was er veel kritiek dat het WK-voetbal naar Qatar ging. Uh, met de mensenrechten, uh, de vele doden die vielen bij de bouw van de stadions. Zie je, zie je dat soort kritiek nou ook rondom de Formule 1? Ja, op de sociale media zie je wel mensen die zich afkeren. Vooral van Saudi-Arabië. Hmm. Ik ga niet kijken. Hmm. Ik weet zeker dat ze toch kijken. Uh, de Formule 1 staat eigenlijk altijd wel bekend als de meest incorrecte, politiek incorrecte sport. Die gaat gewoon overal door waar het geld is. Dus ook in dit geval, uh, er is wel aandacht voor... Hmm maar we gaan gewoon verder en de lichten gaan en we gaan rijden. Ja, en, en Judith, is dat, is dat bij jou dan ook uh, het gevoel van... laat de wereld maar kletsen over mensenrechten? Wij doen het hier gewoon uh, zoals wij het willen doen? Nou, eigenlijk heb ik dat, wel, dat gevoel wel, ja. Maar dat niet eens zozeer vanwege Formule 1 alleen... maar natuurlijk ook vooral dat WK in Qatar Kijk, tot nu toe. En Saudi-Arabië trouwens in het algemeen staat nou niet bekend als een land wat zich altijd druk maakt om wat de rest van de wereld vindt... van hun mensenrechten-situatie. Uh, en dat is inderdaad, zoals Koen zegt, echt niet anders met de Formule 1. Maar hoe gaan ze daar dan mee om? Want bijvoorbeeld Lewis Hamilton die droeg een uh, regenbooghelm tijdens de training. Nou, toch echt wel een, een statement naar uh, de, de homo-gemeenschap... of breder, de, de mensenrechten in, in Qatar. Um, dat ziet men daar natuurlijk wel. Dat ziet men en dan vervolgens... Doe ik even een rondje, lees ik de kranten in de regio. Dus niet alleen Qatar, maar ook uh, bijvoorbeeld de Emiraten. En dan wordt er van alles opgeschreven, maar die helm wordt nergens genoemd. Nee, nee. Verbazingwekkend. Dus mag ik nog iets vragen? Dat is wel interessant. Uh, vorig jaar was er een formule e-race in uh, Saoedi-Arabië. En toen is er de dag na de race is er een aparte testdag gehouden voor alleen voor vrouwen. Heeft dat nog impact gehad? Heeft dat in de krant gestaan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> dat, dat is volgens mij de antwoord. Ik, nee, dat antwoord. weet ik eigenlijk dat niet. Dat is het antwoord al, ja. Ja, ja, ja, ja. precies. Het ja. is een beetje aan mij voorbij gegaan. Dus het was nu niet, duidelijk niet iets wat, nee. um, wat nee. enorm veel aandacht nee. heeft opgevoerd. Ja, ja. wel voor de formule I. Maar, uh, maar ja, weet je, wat, ja. wat, wat, wat je nu op de tribune ziet, zijn, zijn heel veel experts. Heel veel van de echt Europese mensen met Engelse en Finse vlaggetjes ja. en zo. En wat ja. voor races gaan ze dan zien? Want wat voor circuits hebben ze daar? Uh, ja, ik noem dat zandbakken. Het zijn natuurlijk uh, hele platte circuits uh, met heel veel uh, grind eropheen en zand. In het begin moest je er echt aan wennen. De eerste keer in Bahrein dacht je wat is dit nou een circuit? Er is niet zoveel aan, maar eigenlijk is dat best wel een goed circuit waar je goed kunt inhalen. Dus mm. op een gegeven moment komen de spannende races, ga je aan een circuit wel wennen. En dan zie je gewoon van, hé, dit kan best wel leuke wedstrijden opleveren. Ja, maar Oekraïne af... is best een klassieker aan het worden, toch? Ja dat, ja, dat is precies. Op een gegeven moment wordt het een beetje klassiek. En je kent al wat diverse races die je hebt gezien en die zitten in je herinnering. Dus die zie je dan terug. En bijvoorbeeld Abu Dhabi, daar zijn ze in de Formule 1 helemaal weg mee. Dat is Monaco aan, hè, in het Midden-Oosten. Ja, die zie je er geen bal aan. Dus de races zijn ook vaak niet zo spannend. Maar om ja, te de zien, maar prachtig. Ja, met met ja. allemaal licht op zo'n hotel waar ze dan onderdoor rijden. Het ziet er allemaal heel chic uit. Maar ja, de races zijn vaak niet om aan te gluren. Nee, nee nou, nou moet er Judith over twee weken in Saoedi-Arabië gereisd worden. En ik begrijp dat het circuit daar nog helemaal niet af is. Ja, dat begrijp ik ook. En um, ik begrijp ook dat het een race tegen de klok is. Ik, ja, ik ga er vanuit dat ze die race dan wel gaan winnen tegen die klok. Maar, maar is dat gebruikelijk dat ze, dat ze daar een soort last minute job van maken? Nou ja, ik kan alleen maar spreken van wat ik hier om me heen zie, in Kuwait hmm. En hier is dat heel erg gebruikelijk. Hmm. <laughs> dus ja, <laughs> ik, het zal me niet... Kijk, we hadden het er gisteren over. gedacht, ja, als dat nou niet af is... Het kan, je kan het toch niet hatsen, klatsen eventjes in elkaar klutselen. Het moet toch wel voldoen aan allerlei, lijkt mij... Um, internationale veiligheidseisen daarover. Veiligheidseisen het ja. lijkt mij wel, toch? Ja, dus, dan moet nou, er moet ja, gewoon ja, een lap asfalt zien. liggen. En een uh, vangrails staan, dan kom je al een heel eind. Uh. Maar dus, gaan ze dat redden, kom ik? Ik heb, ik heb er nog niet gekeken, dus uh, maar er uh, kan snel gereisd worden, hoor. Dat is wat te doen. Ja, ik denk ja. ook wel dat dat uh, de internationale organisatie daar wel uh, een, een oogje in het zeil houdt. Ja, en dan gaan we racen daar. En dan hebben we dus nog uh, vier wedstrijden te gaan, um, Nee, nog drie, nog drie, nog drie inderdaad. En dan ja, tot slot natuurlijk de vraag of uh, de eerste Nederlandse uh, wereldkampioen Formule 1 uh, daar geboren ja. gaat worden. Zou dat kunnen? Ja, ik ben er wel van overtuigd. Ja. Het zou sowieso kunnen. Uh, en eigenlijk staan alle lichten wel op groen voor Max om kampioen te worden. Uh, eigenlijk moet Loes hem alle drie die races winnen wil hij kampioen worden. Want het gaat echt alleen maar tussen Max en Lewis. Die worden eerst en tweede. Loes moet alle drie winnen. Dat zie ik eigenlijk niet zo snel gebeuren. Dus uh, ik, ik zou... Ja. Het ziet er heel gunstig uit voor Max. Goede hoop dat het kan gaan gebeuren. Nou, ja. Judith, als het gebeurt, dan, uh, dan melden wij ons weer bij jou. Want dan zijn we benieuwd uh, hoeveel vlaggen je gezien hebt... en hoeveel harder er gejuicht is voor, uh, voor onze Max. Voor nu wil ik jullie uh, allebei in elk geval uh, hartelijk danken. En wij gaan met een spanning naar de regio kijken. Judith Spiegel, onze correspondent in Koeweit En Koen Vergeer, Formule 1. Dankjewel. Ja, dan staat de Amerikaanse FBI op het punt om na meer dan 45 jaar... ...eindelijk antwoord te geven op deze vraag. Waar is Jimmy Hoffa gebleven? It's one of America's enduring mysteries. Where's Jimmy Hoffa? The infamous union boss, last seen in 1975 and declared dead in 82. His body never found. Every decade new reports surfaced and new searches are conducted. All dead ends. Well, now it's happened again and this time... In 1975 werd Haffa de roemruchte voormalig vakbondsleider voor het laatst gezien op een parkeerplaats. En sindsdien is hij van de aardbodem verdwenen en nooit meer gezien. Goedenavond James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond. Is dit voor u als geboren Amerikaan nou inderdaad een van die grote Amerikaanse mysteries? Nou, natuurlijk heeft het niet de allure van uh, wie nou eigenlijk achter de dood van John F. Kennedy zat. Maar uh, het komt toch wel een beetje op de tweede uh, plaats. Dus, dus ja, ik denk dat veel mensen nog steeds uh, zich hiermee bezighouden. En willen weten hoe het dan is uh, afgelopen. Het is natuurlijk wel een beetje, uh, we weten het een beetje al. In de zin van het is zeer aannemelijk dat de maffia er wel iets mee te maken had. Maar precies hoe en zeker waar, ja, dat blijft voor Amerikanen nog altijd een intrigerende misdaad. Ja, want, want nog even, uh, uh, Jamie Hoffa, uh, vakbondsleider inderdaad met, met maffiaconnecties. wat voor foute man was dit? Nou, um, Jimmy Hoffa was een zeer ambitieuze uh, uh, vakbondsman. Uh, hij werd actief in de jaren 30 en 40. Toen de Teamsters Union, dat is, zeg maar, dat is een beetje de vakbond van de vrachtwagenchauffeurs, die breidden ze enorm uit en onder zijn leiderschap. En de enige manier dat hij dacht dat te kunnen doen, is ook een bondgenootschap uh, uh, gewoon aangaan met de maffia. Hij kon ze ook wel eens gebruiken, maar zij vroegen natuurlijk wel ook iets. Uh, mm. Terug. En dus hij, is, hij heeft allerlei banden met hen aangesneden. Daarom is ook wel de federale regering een keer dan ook wel besloten om hem te vervolgen. En het is ook he, he, hen gelukt om hem ook enkele jaren naar de gevangenis te sturen. Uh, aan de hand van zijn uh, banden met uh, de maffia. Precies. Of... Maar toen kwam hij uit de gevangenis en toen dacht de maffia: misschien heeft hij gepraat. En ja, kort daarna is hij. Verdwenen, waarschijnlijk ge geliquideerd. En nu is de FBI dus aan het zoeken op een heel specifieke plaats... naar de lichamelijke resten. Ja, en die hele specifieke plaats uh, is dan wel heel ver weg... van de plaats waar hij vermoedelijk vermoord uh, is. Uh, hij is vermoedelijk vermoord ergens in de buurt van waar hij laatst levend gezien is... in de buurt van Michigan, waar hij woonde. Uh, maar dit zit nu wel onder de Pulaski Skyway... en dat is enkele kilometers ten westen van New York City... Dus zijn lichaam zou daarnaar toe worden gevoerd, vermoedelijk via een vrachtwagen. Uh, en ze hebben een tip dat het daar dan wel nu te vinden is. En ze hebben daar wel heel concrete, specifieke aanwijzingen van een inmiddels overleden persoon... die dat vervolgens van zijn inmiddels overleden vader op zijn sterfbed had gehoord. En deze tip voelt anders, horen we net in dat fragment. <laughs> ja, dit voelt uh, anders. Omdat uh, er is ook wel een aanleiding uh, dat de FBI ook een tip kreeg al in 1975... Uh, dat het daar in de buurt zou uh, plaatsvinden. Uh, en nu in 2020 zijn er wel wat specifiekere details uh, uitgekomen... waar precies... Uh, uh, zeg maar de, ja, de, de resten van Haffen uh, nu wel te vinden ja. zijn. Want hoeveel zoektochten zijn er geweest eigenlijk in de andere landen? Nou, uh, ja, nou, allerlei verschillende tips. Dus, uh, maar dus tien, 15? We, nee, uh, wel onder de serieuze tips. Dan denk ik, je hebt er wel te maken over drie of vier echte hele serieuze tips. Ja. En wat zou maar, dat nu betekenen als dit hem inderdaad echt is? Um, nou, het einde van een, een mysterie. Niemand zal hier uh, vermoedelijk uh, worden vervolgd. Uh, ik denk niet dat we. Uh, dus het is niet dat de gerechtigheid dichterbij komt. Uh, maar we kunnen in ieder geval misschien een idee hebben van hoe het allemaal wel uh, eraan toe is gegaan. Maar meer niet. Het is eigenlijk vooral het einde van uh, iets waar Amerikanen zich wel heel lang mee bezig hebben gehouden. Ja, zou het voor u persoonlijk een soort closure geven als u zou weten. Ja, daar is het gebeurd. Daar... Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het mij altijd een beetje heeft gefrustreerd... dat uh, we daar maar niet achter zien te komen. Ook uh, ondanks pogingen om uh, resten te vinden onder een huis of in een veld. En dat het allemaal op niets is uh, uh, gelopen. Nou, Ik denk dat ik het wel graag zou willen zien... dat het nu wel echt zo is dat hij daar ligt. Ja. Maar uh, ik reken er nog steeds niet op dat dat echt zo is. Nee, nee dat er, maar dat er toch een eind komt aan dit... Uh, aan dit... Fascinerende verhaal. Um, een, een verhaal overigens met nog wel een opmerkelijk kantje. Want wat is de tweede naam van, uh, van, van, van James Hoffa? Ah, nou, James Riddle Hoffa uh, is, uh, was zijn naam. En uh, Riddle uh, is, uh, was de achternaam van zijn moeder. Uh, dus een Schots uh, of Engels uh, naam uh, en dat krijg je dus als middennaam. Uh, maar natuurlijk is het zeer toepasselijk uh, dat zijn middennaam ook wel echt uh, onderdeel is van uh, ja, de riddle van wat er met deze man is gebeurd. Precies, het raadsel dat misschien een deze dagen wordt opgelost. James Kennedy, hartelijk dank. Graag gedaan. En met dit raadsel gaan wij de nacht in. Straks onze man in Deventer, Eus met Lisbeth Staats en wij zijn er morgen weer.